12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lordiers. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. De broer van een kroongetuige tegen de mokkelmafia werd vanmorgen vermoord op een werf in Amsterdam. Zometeen misdaadverslaggever Mick van Wehly over de liquidatieoorlog. Maar nu eerst, minister Blok heeft wat gezegd... over de spionagerail met Turkije. Daarover nu het NOS-journaal met Gert Kluk. De Nederlandse diplomaat die volgens Turkse media als spion in Turkije werkte... is een officiële medewerker van het Nederlandse consulaat in Istanbul. Minister Blok zegt dat de man namens de ambassade in de regio contacten legde. Volgens hem was er geen sprake van spionage. Blok legt uit waarom de man toch is weggehaald uit Turkije. Een medewerker van de ambassade die daar actief was met regionale contacten... is daar uitgebreid in de pers gekomen en daarom om zijn eigen veiligheid terug naar Nederland gegaan. De man deed volgens Turkse media onderzoek naar banden tussen de Turkse regering en IS. Ook zou hij in ruil voor geld informatie hebben willen krijgen over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. In Amsterdam-Noord is een dode gevallen bij een schietpartij. De politie bevestigt dat het slachtoffer van de liquidatie de broer is van Nabil B. B is kroongetuige in het proces over de Mokro-oorlog, vertelt verslaggever Tanja Brown. De kroongetuige, waar het openbaar ministerie vorige week van duidelijk heeft gemaakt dat ze daar afspraken mee hebben gemaakt. Een kroongetuige die hele belastende verklaringen heeft afgelegd in het proces uh, in de Amsterdamse Mokro-oorlog. In ruil voor bescherming legde B zeker 26 verklaringen af over deze moorden. Eerder werd al gevreesd voor het leven van zijn familie, maar of B's familie ook politiebescherming kreeg is onduidelijk. Dat is iets wat we op dit moment niet weten. De kroongetuige zelf kreeg zeker bescherming. Er waren ook dreigementen richting de familie van deze kroongetuige uitgesproken, maar of de familie ook daadwerkelijk zelf beveiligd wordt en werd, daarover weten we op dit moment nog niks. Het slachtoffer van de vermoedelijke liquidatie werd in zijn hoofd geschoten bij de NDSM-werf in Amsterdam. Een straat verderop is de vluchtauto uitgebrand teruggevonden. Het is nu officieel, de kiezers die vorige week hun stem hebben uitgebracht bij het referendum hebben in meerderheid nee gezegd tegen de nieuwe inlichtingenwet. Voorzitter Wiebinga van de kiesraad maakte de uitslag een uur geleden bekend. Er zijn 3.122.628 stemmen voor de wet. Dat is afgerond 46,53 procent van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen. Er zijn 3 miljoen... 317.496 stemmen tegen deze wet uitgebracht. En dat is afgerond 49,44 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De rest van de mensen, 4 procent stemde blanco. Nu de uitslag definitief is, gaat het kabinet nog een keer over de wet praten. Het is niet verplicht de wens van de meerderheid over te nemen... want het referendum is niet bindend. De nieuwe wet op de inlichtingendiensten geeft de AIVD meer bevoegdheden. Tegenstanders vinden dat de privacy te veel wordt geschonden. Het kabinet komt waarschijnlijk in mei met een standpunt over het afsteken van rotjes. Dinsdag leek het erop dat minister Grapperhaus en staatssecretaris van Veldhoven voorstander waren van een verbod. Een dag later bleek dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor is. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Grenoble... is vanochtend een automobilist met opzet ingereden op militairen. Toen de auto op en af reed kon iedereen op tijd aan de kant springen. Of het gaat om een terroristische aanslag is nog niet duidelijk. In een terreuronderzoek in Italië zijn vijf mensen gearresteerd. Zij zouden hebben samengewerkt met Anis Amri. Dat was de man die eind 2016 een aanslag pleegde... op de kerstmarkt in Berlijn. En Hilversum heeft als eerste gemeente in Nederland... flitspaden neergezet bij twee spoorwegovergangen. De eerste tijd krijgen automobilisten, scooters en brommers... die het rode licht negeren of snel nog even onder de spoorbomen doorrijden... een waarschuwing. Vanaf eind april volgen er boetes van 160 tot 230 euro. Het NOS Journaal. Bij een brand in een politiebureau in Venezuela zijn zeker 68 doden gevallen. Bij een ontsnappingspoging zijn waarschijnlijk matrassen in brand gestoken. Reddingswerkers sloegen een gat in de muur om gevangenen te bevrijden. Wanhopige familieleden, die naar binnen wilden... werden met traangas tegengehouden. Gevangenissen en politiecellen in Venezuela zijn al langer een groot probleem... omdat er weinig geld is, zegt correspondent Mark Bessums. Je moet je voorstellen, het hele land is in crisis... dus ook in de politiecellen is het niet heel gemakkelijk om aan eten te komen. En dat betekent dat de omstandigheden al heel erg slecht zijn. Bovendien, er is enorme overbevolking. En voor al die gevangenen zijn er nauwelijks bewakers. Leerkrachten en vertegenwoordigers van de onderwijsbonden voeren vandaag actie tegen de werkdruk en voor een beter salaris. Ze doen dat voor de deur waar hun werkgevers, de VO-raad, hun jaarlijkse congres houden. Verslaggever Roel Pauw sprak een van de actievoerende leerkrachten. Ik ben Jean-Pierre ik ben docent natuurkunde in Schiedam. Is het nog een beetje te doen? Leerkracht zijn in deze tijd? Nou ja, het wordt steeds zwaarder en dat merk je wel. Ik heb zelf een paar jaar geleden een tijd thuis gezeten. Ik zie nu bij collega's om me heen dat ze achter elkaar omvallen. Dus ja, het blijft wel zwaar. Waarom trok je het niet meer? Nou ja, een mooi voorbeeld van een paar weken geleden dan wat ook alweer speelde. Dan ben je gewoon vier dagen per week op school van 8 uur s ochtends tot 8 uur s'avonds... omdat het weer een oude avond is of omdat er weer een cabaretavond is. Uh, nou, dan maak je binnen vier dagen maak 48 uur en dan mag je ondertussen nog je toetsen maken voor de week erna. Als u zo'n week op hebt zitten, denkt u dan alweer terug aan toen het misging? Ja, ja zeker. En dat is wel voor mezelf ook ik een moment moet zeggen. En dat ik ook met mijn leiding geen afspraak maak voor je luisteren. Ik zeg nu ook wel gewoon wat vaker nee, uh, want ik kan ook niet alles. Die leidinggevende zit misschien wel hier binnen bij de VO-raad, het congres van bestuurders, de werkgevers. Ja, klopt. Ik, ik zag net naar binnen lopen. Ja? Ja. Okay. Uh, ik hoop heel erg dat de VO-raad zich realiseert dat uh, het echt, echt tijd is uh, dat die actie wordt ondernomen. De klassen moeten echt een heel stuk kleiner. Uh, 32 leerlingen uh, die je gedifferentieerd moet lesgeven, uh, ja, dat werkt gewoon niet. En dan praat u daarover met uw direct leidinggevende, die zegt dan: ja, sorry, ik zou uh, graag een blik. Uh, natuurkunde-docenten willen opentrekken, maar ik heb het niet. En ik heb er ook al helemaal geen geld voor. Nee, en dat is wel waar, waar ik vind waar het kabinet ook echt aan het liggen. Het lerarentekort komt in het hele regeerakkoord niet voor. Uh, er wordt heel hard geroepen van we trekken zoveel miljard uit voor het onderwijs. Maar wat even vergeten wordt is dat het niet voor het onderwijs is... maar voor onderzoek en innovatie. Dat is wel hetzelfde ministerie. Uh, maar dat is niet het PO, dat is niet het VO. Uh, ik hoop heel erg dat we met de bonden samen gaan duidelijk maken dat het nu echt anders moet. U noemde het net al even, het, het kabinet. U heeft dat bordje misschien ook gezien. Hè? Ja. Een grapje van de VO-raad. Bezoekers van het VO-congres rechtdoor. Actievoerders linksaf richting Den Haag. U zit hier verkeerd. Ja, en dat is een beetje het jammere van de VO-raad. In plaats van ze zeggen, van nou, we zijn het helemaal niet eens en we gaan samen met jullie optrekken richting Den Haag. Sturen ze ons naar Den Haag. Uh, om voor hun het veilige werk op te knappen. Ik zou zeggen, ook tegen de VO-raad... van joh jongens, uh, jullie hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Mm -hmm. En uh, doe met ons mee. Dit is een heel voorzichtige actie. Hè? Mensen die het congres willen bezoeken... die mogen uiteindelijk gewoon doorlopen. Klein beetje oponthoud, misschien... omdat ze een foldertje in de hand gedrukt krijgen. Maar dat is het dan ook wel. Dit is wat mij betreft een eerste actie. En ik denk, dit gaat niet helpen op deze manier. Daar, daar, daar, daar gelooft niemand. En uh, wat mij betreft... maar dat spreek ik even persoonlijke titel... leggen tijdens de eindexamens twee weken het plat. Een actievoerende leraar in gesprek met verslaggever Roel Pauw. Het weer, bewolking en af en toe zon. Vooral vanmiddag kan er landinwaarts een bui vallen. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen eerst droog, later buien. Het wordt wel iets warmer. Druk te maken Massie Hoetak die pijnigt zijn hersenen... bij het verzinnen voor een nieuwe term voor denksport. Rond half 1 in de nieuwsbv. Het verkeer nu de AMB Jolanda van der Velden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven wordt een auto geborgen... tussen Marhees en Knopend 9 kilometer... met drie kwartier vertraging. De reishok is dicht. Dat gaat nog een klein half uur duren. We waren eerst bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Nu hebben we een onwelwording op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rolof Arendsveen en Leidschap... drie kwartier vertraging. De reishok is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda is de hoofdrijbaan dicht... tussen Knopend Terbrechtseplein en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar wordt een cementwagen geborgen... Daarna moet de rijbaan schoongemaakt worden. Gaat nog wel even duren. Omrijden kan via de parallelbaan. En op de A44 Amsterdam-richting Den Haag rijdt het nu langzaam tussen Oestreeks en Wassenaar. over 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Van Jo Simons en Anniët van der Zel verschijnt De val van Annika S. Een Duitse politica vlucht hals over kop uit Berlijn. Ze schreef haar eigen geschiedenis.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 In je werk zorg jij dat iedereen gelukkig is. Je bent de netwerker, de afstemmer, de coördinator. En dat is belangrijk, maar wie voorkomt dat iedereen zich overal mee gaat bemoeien? Met de Management Drives app krijg je inzicht in en ontwikkel je je persoonlijke leiderschap. Ga naar watdrijftmij.nl. Management Drives, Mastering Leadership. NPO Radio 1. BN Fara. Veenhoven en Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Jurin van den Berg en Daan de Neef die hebben deze maand uren geluisterd naar kopstukken en hun speeches. Welke maakten de meeste indruk? Je hoort het even na half één. Maar nu eerst het volgende slachtoffer in de liquidatieoorlog. De BV. Vanmorgen werd de broer van kroongetuige Nabil B doodgeschoten in Amsterdam-Noord. En Nabil is kroongetuige in de zaak tegen de Mokro-mafia. Een zaak die van moord en geweld aan elkaar hangt. Volgens deze vrouw werd er geschoten tijdens een sollicitatiegesprek, zegt ze tegen AT5. We zien niet wat er gebeurde. Ik rende naar hem toe en toen hoorde ik dat mijn baas, dat hij werd neergeschoten in het pand. Ik kwam ook naar buiten en we waren allemaal in shock geraakt van wat er gebeurde. Ik kan het gewoon niet beschrijven. Ja, wat is er precies gebeurd? En hoe, hoe kon het gebeuren? Vooral hoe? We praten er zo meteen over met Mick van Weli... misdaadverslaggever van De Telegraaf... die de zaak al van het begin af aan volgt. En met Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid Adje Kuiken. Maar eerst even naar de plaats delict. Daar staat NOS-verslaggever Karin Albers. Karin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is daar precies te zien? Nou, het is nu heel erg rustig. Het gebouw zelf, het is een grijs gebouw, een beletteringsbedrijf. Daar zijn uh, grote blauwe schermen voor geplaatst, er staan een aantal politieauto's. We hebben wat eerder deze ochtend een man in een wit pak uh, achter dat blauwe scherm zien verdwijnen. Voor onderzoek mag je aannemen. We zien ook wel dat er een camera hangt op de hoek van dat gebouw, het gebouw waar het dus gebeurd is. Maar ja, het, het, moet ik me even uitrekken, er hangt iets overheen, dus of dat nou voor of na... Um, het, het incident, de moord heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Dat hangt er wel van een camera. Of die iets heeft opgenomen is nog onduidelijk. Nou, hier is het uh, ja, een plek delict. Er wordt binnen onderzoek gedaan. Een eind verderop, zo'n kleine kilometer hier vandaan... ben ik net even heen gelopen. Daar is een auto uitgebrand. Dus het scenario lijkt te zijn dat na die moord... de dader in de auto is gestapt... Uh, weggereden is, langs een brandweerkazerne is gekomen op die tocht... en toen bij jachthaven Dankerplaats zijn auto in de brand heeft gestoken. Nou, op twee plekken dus, uh, op dit industrieterrein, wordt nu onderzoek gedaan. Maar de details, daar zullen we nog veel meer uh, tijd voor moeten hebben... Om daar, uh, of, uh, daar moeten we op wachten tot die komen. En hoe is het met de mensen die in het pand waren? Ja, die zijn weg, die zijn er niet meer. Uh, die, die, uh, die collega van AT5 heeft dus inderdaad een medewerker gesproken. Die had het over een sollicitatiegesprek. Uh, dus ja, dat, dat lijkt erop dat, dat de sollicitant wellicht uh, de dader is. Maar ook dat is nog speculeren. Op basis van haar verhaal heb je de indruk... de sollicitant uh, zou het mogelijk gedaan hebben. Maar die medewerkers zijn het pand alweer uren geleden... Uh, hebben dat verlaten in shock en worden elders opgevangen. Dankjewel. Karin Albers op de plek waar vanochtend de, de broer van de kroongetuige Nabil B. is doodgeschoten, Amsterdam Noord. Naar Mick van Weli, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Mick, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Um, even wat jij weet over hoe de daad precies is gegaan. Die man is naar binnen gelopen en heeft daar die broer door zijn hoofd geschoten, klopt dat? Ja, volgens mensen daar is het verhaal dat, hij inderdaad, uh, dat de schutter zich voor had gedaan... als een sollicitant en, uh, en heeft daar geschoten en is vervolgens uh, weggegaan. Maar het was nog niet uh, bevestigd. Ah. En uh, dat is natuurlijk dat, dat zou bizar zijn als hij met open vizier naar binnen zou gaan. Dan is de kans namelijk ook groot dat er ook camerabeelden uh, zijn van de schutter. Maar het, zou ook, uh, het, het getuigt bovendien van een enorme brutaliteit. Ja, um, wat iedereen zich natuurlijk afvraagt. Dit is de broer van de kroongetuigen. Werd deze jongen niet beschermd? Of jongen man? Nou, uh, vorige week vrijdag toen het OM bekendmaakte... dat, uh, dat er een kroongetuige was, uh, Nabil K. Toen is eigenlijk uh, uh, meteen gezegd, of was wel duidelijk... dat uh, het eigenlijk de hele familie mogelijk doelwit zou zijn. Want uh, het OM heeft een stukken voorgelezen. En daaruit bleek dat er tekstberichten waren onderschept van criminelen... waarin werd gezegd... iedereen gaat slapen in de omgeving van uh, de kroongetuigen. Oftewel... Iedereen gaat dood. Mm -hmm. uh, dus dat is heel serieus genomen. En dat betekent dus ook dat er wel wat beveiligingsmaatregelen uh, zijn genomen. Maar deze, uh, kijk de politie zegt daar vrij weinig over natuurlijk. Maar uh, bekend was dat deze meneer die nou is doodgeschoten vanochtend. Eigenlijk zoiets had van nou ja ik wil eigenlijk wel gewoon verder gaan met mijn normale leven. Dus ja je kunt niet iemand dwingen uh, om thuis te blijven. Nee, nou, nou las ik uh, onder andere in de Telegraaf. Als je kroongetuige bent, dan val je onder het team getuigenbescherming. Als je de familie bent, dan val je onder de dienst bewaken en beveiligen. Dat is veel lichtere beveiliging. Um, deze broer die dus zou hebben gezegd... ik wil helemaal geen beveiliging... Weet jij of hij werd bewaakt door bewaken en beveiligen... of was er helemaal geen beveiliging? Nee, nee, daar lijkt het niet op. Daar lijkt het niet op, maar daar waar, dat waar hebben we ook gevraagd door de politie. Maar de, nou, daar lijkt niet op dat hij persoonsbeveiliging heeft nee. gehad, dus mensen om zich heen. Nee, dus er stond ook niemand voor uh, de deur bijvoorbeeld. Nou, dat is ons niet bekend in ieder geval. En de ja. politie heeft daar ook nog niks over gezegd, maar het, het, uh, het lijkt erop dat er geen uh, persoonlijke beveiliging was. Ja. En de rest van de familie, worden die wel beveiligd of nu extra beveiligd? Nou, wat ons is gezegd is dat er, en dat hebben we ook gehoord van de advocaat van de koningetuigen, dat er wel beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Maar uh, ja, dat, dat uh, niet in de meest heftige vorm. Zoals je bijvoorbeeld bij uh, Wilde ziet. Uh, dus geen vast team, uh, gewoon een hele lichte variant. En, uh, maar goed, reken maar, tenminste reken maar. Ik denk dat dat daar vanochtend wel anders zal uh, ja. worden. Hoe, hoe, hoe beoordeel, beoordeel jij dat, die, die mate van beveiliging? Ja, hoe beoordeel je dat? Uh, kijk, ik denk dat je nu de verantwoor verantwoordelijkheid hebt om uh, uh, die mensen te beveiligen. Om te zorgen dat ze, dat ze geen doelwit zijn. Omdat vanochtend wel een heel duidelijk signaal is uitgegaan. Uh, dat dat ja, iedereen, die, uh, uh, ja, iedereen loopt gevaar. Klaar. Maar wat als bedoel, ze niet dat, willen, dat zoals zo deze man? Wat als ze gewoon niet willen? Ja, dan houdt het op. Poep. Ja, is dat zo? Als je geen beveiliging wil, laten we het even voorleggen. Nou ja, je, je, je, je kunt op een gegeven moment ook een omgeving een gevaar worden voor de omgeving. Hè? Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld criminelen die een gebiedsverbod krijgen, omdat ze doelwit zijn. Om te voorkomen dat, dat, ja, dat, dat ook andere mensen geraakt worden. Dus je kunt wel heel ver daarin gaan, maar dit zijn wel hele lastige dilemma's. Ja, en je, zegt, je zegt van er is nu wel een heel duidelijk signaal afgegeven. Ja, dat is natuurlijk heel cru heel, heel, heel gezegd. Nou ja, kijk, dat er... nou, nee, nee, nee. Ik bedoel daarmee dat. dat uh, je zag het in de in de, in de berichten die, uh, die tussen topcriminelen zijn gestuurd... in die, in die zaak van die kroongetuigen, waarin mm. duidelijk werd gezegd... iedereen gaat slapen. En kijk, als, als, de, als het slachtoffer van vanochtend nou een, volstrekt, of een, een crimineel was... dan kan je nog zeggen, ja, het gevaar kan natuurlijk van alle kanten komen. Maar dit is een man, voor zover bekend, geen criminele in, in, uh, antecedenten. Dus het lijkt erop dat dit gewoon een heel duidelijke signaal is. Een week nadat ja. bekend is dat zijn broer kroongetuig is geworden... wordt deze man uh, vermoord. Ja. Nou, dat lijkt mij wel een heel duidelijk signaal. Ja. Um, ik ga even naar Adje Kuiken van de PvdA, Tweede Kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, wat is uw eerste reactie op dit hele gebeuren? Ja, ik ben natuurlijk geschokt. Uh, deze maffia is inderdaad met dogeloos en denk gewoon met geweld uh, overal mee weg te komen. Hmm. Nou, dat is iets wat we wel zien in Nederland... maar toch niet zo heel vaak, uh, dus uh, vreselijk. Hmm. Maar ik als, als ik noem maar, maar zelf maar even bezorgde burger... Hè. Ik, ik lees dit vanochtend en ik denk... Dit is een ongelooflijk criminele um, toestand. Dit is veel erger dan in de tijden van Holleder. Die jongens die dit doen zijn meedogenloos. Dan heb je een kroongetuige, in, die zit in een beschermingsprogramma. Dan lijkt het mij toch dat je, dat je met man en macht die familie beschermt. Ook al als iemand zegt, nee, ik wil niet beschermd worden... want het risico is gewoon te groot, dat zien we nu. Nou, Ik ben net zo bezorgd als u... Uh, het, uh, wat uh, Mick zegt is terecht. Kijk, Als iemand echt niet wil, kun je niet iemand tegen zijn wil beschermen. Je kan ook niet zeggen we, we nemen je ergens anders mee naartoe... of we zetten bewaking bij je neer als je dat echt niet wil. Maar wat hier nu precies wel of niet is afgesproken weten we niet. We weten niet wat er is aangeboden. En het is ook niet zo dat de eenheid bewaken en beveiligen... alleen maar lichtere maatregelen neemt. Men moet maatwerk leveren, kijken wat heeft deze familie nodig... en daar uh, de beveiligingsadviezen en maatregelen op afstemmen. En hoe en wat hier is is gebeurd weten we simpelweg niet en het zijn dan ook allemaal vragen die in dit mm. geval de minister die verantwoordelijk is voor deze eenheid zal moeten beantwoorden. Ja, nou goed we weten inderdaad nog niet het naadje van de kousen we weten niet of die jongen of die man uh, wel of niet een lichte beveiliging had. Maar u zegt van je kan iemand niet dwingen maar is dat zo? Je zou natuurlijk maatregelen kunnen treffen dat als mensen echt gevaar lopen, uh, bijvoorbeeld als familie, dat je dat wel oplegt, verplicht. Nou, dat is in dit, is dit moment niet zo. De mensen maken er altijd zelf eigen keuzes in... welke uh, aanbevelingen ze wel of niet uh, overnemen. Ik zou ook niet willen gaan naar dat stelsel. Want het gaat bijvoorbeeld ook voor journalisten... dat je ze verplicht om wel of iets niet uh, te doen. Dus zover kun je niet gaan. Maar nogmaals, we weten niet welk aanbod ze hebben gehad. We weten niet welke adviezen ze hebben opgevolgd. En dat is allemaal antwoorden die de minister nu zal moeten geven. Maar dat er nu heel goed gekeken moet worden naar de rest van de familie... Uh, lijkt me heel logisch. Maar daarmee nemen we dit vreselijk ik leed niet meer weg. Mick van Weli van de Telegraaf. Kijk, er is nu alleen een brandende auto aangetroffen. Uh, ja, voor de rest weten we nog niet, niet veel. Maar iedereen gaat ervan uit dat het uh, Ridouan Taki is... die erachter zit. Dat denk jij ook, neem ik aan? Oeh, nou ik vind het wel heel erg uh, lastig om dat zo specifiek te zeggen. Laat ik zo zeggen, uh, ik, ik vind het, uh, heel, het ligt heel erg voor de hand... dat, uh, dat de kogels komen uit de hoek van, uh, ja, waar, waar de kroongetuige verklaringen heeft over, over afgelegd. Hey, bedoel, dit lijkt gewoon op een duidelijk signaal. Uh, iedereen die maar, maar gaat praten of iets zegt of wat dan ook, die is de klos. Ja, en de kroongetuige heeft verklaringen afgelegd over Ridouan Taghi... en zijn compagnon Saïd Razouki. Hoe groot is de ja. kans dat deze twee snel gearresteerd worden? Poeh, heel lastig. Uh, kijk, ze zijn natuurlijk al jaren, uh, leven ze heel erg onder, onder de radar. De Marokkaanse autoriteiten zijn ook nou zo op zoek... Voor, een, uh, voor de liquidatie van de zoon van een rechter, notabene. Ook een vergissing geweest, ze moest iemand anders hebben. Dus ja, dit zijn mensen met ontzettend veel geld en contacten... Eh, die in meerdere landen kunnen zitten met valse paspoorten. Eh, het, het wordt nog een hele klus om diegene te vinden. En eh, dat, dat zal niet zo makkelijk zijn. Maar ik denk dat justitie er wel alles aan eh, gelegen is... om echt eh, alles in het werk te stellen om eh, deze mensen op te pakken. Maar ja. nogmaals, we weten natuurlijk niet of het uit die hoek komt. Maar, nou ja. ja. De man die nu vermoord is de broer van de kroongetuige Nabil B... Uh, is er een gevaar dat kroongetuigen kroongetuig Nabil B nu ja, zijn mond gaat houden? Ja, ik heb er vanochtend zelf ook over naast te denken. Ik vind dat uh, lastig. Ik denk, laat ik zo zeggen, ik zou als kroongetuige uh, des te meer gemotiveerd zijn om, uh, om uh, juist te zorgen dat degene. Ja, om, om, om juist belangrijke verklaringen af te leggen. Uh, en ik, ik hoop dat hij dat ook doet ik hoop dat het geen afschrikkend, uh, afschrikkende werking heeft maar ja, en, hij kan uh, ook denken hij van ja zal blijven getuigen. mijn familie gaat, gaat, gaat de klos zijn dus uh, hij kan ja, ook ja, daarom, is het, daarom is het zo belangrijk dat die familie heel goed wordt beschermd en uh, daar, daar moet, ja, dat, dat is heel belangrijk want dit is zo belangrijk dat er eindelijk iemand opstaat in die wereld want laat wel zijn dat is de eerste keer dat dit gebeurt zo belangrijk dat er nu iemand dan kroongetuige is. En, uh, en, dan, uh, en dat ik, is juist het, het, het zure en, en dan gebeurt en ge er dit. Nou ja, het gevaar is inderdaad, want de politie zegt dus: kijk, dat heeft, of sorry, justitie heeft vorige week gezegd in de rechtszaal. Laat dit een signaal zijn voor andere criminelen. Je kunt uit de wereld stappen. Je kunt gedag zeggen. Je kunt kroongetuige worden. Maar ja, als je het overweegt dit te doen. en je ziet dit gebeuren. dan denk je, ja, nou, ik ga nog wel twee keer nadenken. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Ja, goed, daar is het de laatste, denk ik. En, en, ik, en, ik en, en, en, en ik wil nog wel één een, ding zeggen. Je ziet in het laatste jaar dat het criminele landschap totaal is veranderd. We hebben een, een hoofd gehad wat neer is gelegd op een stoep. Uh, acht mensen die volstrekt onschuldig waren en zijn vermoord... omdat de schutters zich hadden vergist. Hè. Zoals Jordi Latomahena recent. Mm -hmm. uh, dit, we zijn echt in een nieuw hoofdstuk beland uh, in, uh, in misdaad Nederland. En ja. uh, dit is heel zorgwekkend. En dit was te verwachten, deze actie. Maar ik denk ook niet dat het de laatste zal zijn. Maar, maar daar is natuurlijk ook mijn vraag nog wel aan de mensen... Minister, want je kunt mensen niet dwingen om beveiligingsmaatregelen te nemen. Maar je moet natuurlijk wel heel nadrukkelijk gewezen worden op de gevaren. En dat je niet zomaar iets uh, naast je neerlegt. En dat je ook daar waar je hulp krijgt, dat je het ook ja. overneemt. En dat het past bij het gevaar wat, uh, wat er wel degelijk is. Nou, en ik hoop niet dat de kroongetuige zich bedenkt juist in het belang van zijn eigen familie. Mm. Uh, maar het helpt natuurlijk niet in andere zaken. Mick, je zegt net, dit was te verwachten. Was dat te verwachten, deze moord? Nou ja, of, een je, een, of een moord hè, bij, op, een, op een, bij, iemand in de nabijheid van de kroongetuigen? Ja, 100% zeker. Als maar je kijkt toch, naar, uh, die, naar, naar deze Dat is verschrikkelijk gehoord als je dat zo stelt. Ja, dat is zeker waar. Maar als je, dan, ik, ik, heb ook met, ik, ik weet hoe heftig dit milieu is. Maar toen ik vrijdag naar het, naar het verhaal van de officier van justitie luisterde. die dus die berichten voorlas waarin zo makkelijk wordt gepraat over levens. Dat daarin staat, als Bakkerli gaat praten, die krongetuigen en dan gaan ze allemaal slapen. Gewoon heel simpel, in één zinnetje. Iedereen jij, gaat dood. Als jij zegt, van, nou, dit was te verwachten... weet je dan ook wat we nog meer kunnen verwachten? Nee, dat weet ik niet. En ik, en ik, ik, ik, je mag daar ook natuurlijk niet over speculeren. Maar laat ik zo zeggen, als iemand in staat is om dit te doen... dan kun je ook zeggen dat iedereen die zich bezighoudt met een kroongetuige... of iedereen die erover schrijft, of wat dan ook... of iedereen die maar de irritatie wekt van uh, de mensen die hierachter zitten... Ja. die lopen gevaar. Ja. Zo simpel is het. Mevrouw Kijk, ik zei net, het is te verschrikkelijk voor woorden. En ik bedoelde daarmee, um, en zoals zoals Mick al zegt... het was eigenlijk te verwachten. Dit is zo'n andere oorlog, noem ik het maar eventjes, dan we ooit hebben gezien in Nederland. Ja. Dit vraagt toch misschien wel om maatregelen die nu nog niet er zijn... die nu nog niet denkbaar zijn, maar zeker. een andere aanpak... dan tot nu toe het geval was. Nou, zeker, maar ook bijvoorbeeld als we kijken naar het aantal mensen... dat hiervoor beschikbaar is, het geld dat hiervoor beschikbaar is... en de technieken die hiervoor beschikbaar zijn. We hebben al eerder tegen de minister gezegd... die gaat het niet redden, niet in Amsterdam. De politiechef heeft al aan de bel getrokken. Hij zegt ook, ik heb zoveel maffialeden rondlopen. Uh, als dit zo doorgaat, uh, houd ik het niet droog. We zien nu het eerste resultaat. Van hoe vreselijk ook. Uh, dus dit is ook echt een signaal aan de, aan de minister. Je moet blijven kijken, zowel naar wetgeving, maar ook naar mensen en middelen om uh, ook de mensen te kunnen beschermen. En is dit een oproep voor meer ik geld ik... voor politie en recherche? Ja, maar niet naar aanleiding van deze zaak. Want dat heb ik namelijk al eerder gezegd. Omdat je gewoon ziet dat ook de eenheid aan de grenzen zit van wat ze nu eigenlijk nog aan kunnen. Uh, deze lui zijn mee doogeloos. Als we meer vragen qua beschermingsmaatregelen. Uh, uh, uh, en dat we nog dringende adviezen uit gaan geven... Ja, dan zul je ook moeten zorgen dat er mensen zijn die dat, dat ook kunnen doen. Mik, wat, wat wou jij zeggen? Al Mick van ja, nee, ik, ik ben het helemaal met haar eens. Ik denk dat, uh, dat er is jarenlang is er veel te weinig aandacht is geweest... voor het georganiseerde misdaad in Nederland. Groeperingen hebben ongekend kunnen groeien uh, zonder enige belemmering. En dat heeft een oorlog veroorzaakt waarvan je nu de excessen ziet. En uh, dit laat om maar één keer duidelijk zien... Pak die georganiseerde misdaad. Investeer echt in politie en justitie. Het gaat om langdurige, zware onderzoeken. Financiële onderzoeken. Uh, dit is zo belangrijk. En, Want, en, en nogmaals, jij zei net ook. Uh, volstrekt onschuldige mensen zijn slachtoffer in deze oorlog. En je zei ook: van het raakt ook iedereen die, die er uh, licht mee betrokken is. Dat zijn mensen die uh, de kroongetuigen verdedigen. Dat zijn mensen die erover schrijven. Jij bent iemand die erover schrijft. Wat voor een, uh, gevolgen heeft dit? Wat er vanochtend gebeurt. Wat voor een effect heeft het op jou? Nou, voor mij niet in de zin dat ik, ik, ik blijf schrijven. Alleen, je moet ontzettend alert zijn dat je altijd evenwichtig schrijft. Hè. We, we, we, we laten duidelijk altijd de advocaat aan het woord. Er is bijvoorbeeld recente moordlijst verspreid... waarin die Redouan dan een grote rol speelt. Nou, daar staat ook een hoop onzin in. Daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Hè. Opponenten kunnen desinformatie verspreiden. Je moet voorzichtig zijn. En, ja, maar dit zijn wel zaken waar je dan ook... Onderling met misdaadsjournalisten wel belt en zegt: Jeetje, wat verdorie, wat nu en wat moeten we? En, en weet je, ja, tuurlijk, het is enorm heftig. maar... Extra zorgvuldig en voorzichtig zijn. Maar dit hoort bij het vak. En we blijven natuurlijk ja, hierover. De misdaadjournalisten zijn voor ons wel ongelooflijk belangrijk. Omdat ze blootleggen wat criminelen niet blootgelegd willen hebben. Uh, zij zetten ze in de spotlights. En dat maakt ook dat ze soms zelf doelwit worden van bedreigingen. Zoals Mick helaas ook zelf weet. Maar daarom ongelooflijk belangrijk. En ook belangrijk dat de politiek helpt. om die onafhankelijke journalistiek uh, te blijven waarborgen. Ook Goed. als het gaat om bescherming. Ja. Ja. En u deed nogmaals een oproep, mevrouw uh, Kuiker. Uh, neem deze. Mafia, deze oorlog serieuzer. En kijk ook dus naar de maatregelen en het geld dat ervoor beschikbaar is. hebben uh... maatregelen, geld, maar echt meer mensen nodig... om deze strijd uh, te winnen, want anders verliezen we hem. En dat is niet de bedoeling. Het uh, land is van ons en niet van de maffia. Goed, dank voor dit moment. Mick van Welie, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Van Atje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. GELUIDEN. Het allermooiste. Wat is het allermooiste in de wereld van kunst en cultuur? Vraag het elke dag aan een prominente liefhebber. En vandaag gaan we daarvoor naar de woning van Ingrid de Graaf. Zij is directeur bij Egon. Mevrouw de Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is voor u het allermooiste vandaag? Voor mij is het allermooiste het mooiste reisblauwe boekje... wat er bestaat The Lonely Planet. Um, soms is het allerlekkerste niet het meest culinaire maar bijvoorbeeld een vergeten snoepsoort die je weer ontdekt. In mijn geval bijvoorbeeld hou ik erg van samayakballen en van choco -toffees. Maar ik wil het nu graag met u hebben over een ander zalig memory moment, namelijk de herontdekking van afgelopen week voor mijzelf. Voor het eerst in lange tijd stond ik weer stil... bij een grote blauwe zone in mijn boekkast. De Lonely Planets die zich in de afgelopen twintig jaar hebben gevestigd in ons huis... Bijna net zo leuk als het reizen zelf, wat ik heel graag doe... vind ik het plannen en ook het uitstippelen van de trip... heerlijk om een bucketlijst te maken, daaruit te kiezen... en vervolgens een hele mooie route samen te stellen... die in mijn geval bijna altijd net iets te vol is. Vanzelfsprekend gebruiken wij daar thuis heel vaak internet voor... maar voor mij is echt onmisbaar de Lonely Planet... Het is een echt een aparte klasse onder de reisboeken... waar ik twintig jaar geleden kennis mee maakte... toen wij voor het eerst een reis rond de wereld maakten. In die tijd, dit is van voor de internettoegang breed over de hele wereld... was dit niet alleen de allerbeste gids om te weten... wat er te zien was waar ook ter wereld... maar vooral ook om te weten wat de betaalbare hotspots waren... om te slapen, eten en uitgaan. En ook de leuke weetjes en lokale gewoontes... werden op een beeldende manier ingezet... Um, de mensen die het kennen weten ook dat de teksten die erin zitten... echt pure poëzie zijn. Um, en toch is het zo dat sinds die tijd... ik er een hele tijd niet lang naar om heb gekeken. Enerzijds door de stijgende populariteit van de LP, The Lonely Planet... waren namelijk de wegen richting de bestemmingen... weg van de gebaande paden, zo langs man dikke files... Ik kan me goed herinneren dat wij samen met mijn man de zonsopgang zagen op Poon Hill in Nepal. En dat we daar waren met toch tenminste 100 tot, ik denk wel 500 andere avonturiers. En dat doet toch iets af aan die bijzondere zonsopgang. En dat hebben we vaker meegemaakt. Dus die unieke ervaring van de Lonely Planet zorgde helaas ook voor hele dikke files op weg naar die hele mooie bestemmingen. Maar in de afgelopen tien jaar is de verkoop van reisgidsen gehalveerd ondanks een verdubbeling van het aantal verre reizen. Nu TripAdvisor en Booking.com de reisboekenmarkt onder druk hebben gezet... en nieuwe reisbijbels zoals Bart's boekje hun intreden doen... ben ik echt toe aan de renaissance van de gids der gidsen... voor dit cultuurgoed verdwijnt. Ik pakte deze week een van de blauwe boeken uit mijn kast... en bedacht me weer het allerleukste van reizen naast de ervaring zelf... en nog mooier dan het plannen vind ik het nagenieten omdat er tijdens de reizen gezamenlijke herinneringen worden opgebouwd... met degene die ik liefheb. heb. En bij mij thuis is het de gewoonte om een geldbejet uit een land... toegangskaartjes te bewaren en ook kleine kattenbelletjes in te schrijven. Inmiddels hebben wij meer dan twee meter aan die blauwe Lonely Planets... aan boekroegen in de kast staan. En elke keer als ik die opensla ben ik weer even terug in de tijd. Dank u wel, de Lonely Planet. Het allermooiste dus volgens egom directeur Ingrid de Graaf. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers, De nieuws BV. De omvallendste toespraken van maart... hoor je zo meteen bij de speech van de maand. Welke dames en heren wisten het het mooiste te zeggen... en verdienen deze lofzang van Zet Geijkema? Wat de spreker is die man. Wat de spreker is die man. Dat is een man die al kan. NPO Radio 1. Wat een spreker is die man. Hier is Gert Kluuk. In Amsterdam-Noord is vanochtend een man in zijn bedrijf doodgeschoten volgens getuigen door iemand die zich had voorgedaan als sollicitant. De politie bevestigt dat het slachtoffer van de liquidatie de broer is van Nabil B. B. is kroongetuig in het proces over de Mokro-oorlog. In ruil voor bescherming legt hij zeker 26 verklaringen af over de moorden die in deze drugsoorlog zijn gepleegd, vooral in de Amsterdamse onderwereld.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 Vanaf eind april volgen hij boetes van 160 tot 230 euro. Het is nu officieel de kiezers die vorige week hun stem hebben uitgebracht bij het referendum, hebben in meerderheid 9 nee gezegd tegen de nieuwe inlichtingenwet. 49,4% was tegen, 46,5 voor. De rest stemde blanco. Het kabinet gaat nog eens naar de wet kijken. Dankjewel, Gert. De AMW Jolande van der Velden. We komen niet van de files af vandaag. Het is nog steeds langzaam rijden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Alfred Budel en Alfred Falkenswaard een half uur vertraging. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rudolf, en, uh, Rudolf Arendsveen en Leiden. 20 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar is vanwege bergingswerkzaamheden hoofdrijbaan... nog dicht tussen de knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daardoor loopt het ook vast op de A15 van de Europort naar Gorchum... bij knopen Ridderkerk zo'n 10 minuten vertraging. Een kapotte auto in de file op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Oefsgeesten en Wassenaar een half uur vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En hier is vandaag Massie Hoetak. Denksporten bestaan officieel niet meer, volgens het EU-hof. Want die vinden bridgen, dammen en schaken bezigheden... die een te verwaarloze lichamelijke component hebben... en daarom niet meer worden beschouwd als sport. Naast de immense imagoschade die deze populaire denkactiviteiten hierdoor oplopen... zit er natuurlijk ook een niet te verwaarlozen financiële component aan. Sportverenigingen genieten in Europa diverse belastingvoordelen... waaronder de vrijstelling van BTW over de contributie, wervingsactiviteiten... en toegangskaarten voor wedstrijden. Denksportverenigingen kunnen nu dus niet langer van deze voordelen profiteren. Al dus de Volkskrant. In dezelfde krant las ik dat er in Nederland 150.000 mensen lid zijn... van een denksportvereniging... Zeg maar de hele stad Arnhem achter een schaakbord. En die moeten nu dus allemaal zo'n 5 tot 10 euro extra betalen op jaarbasis... omdat de overheid schaken geen Denksport meer vindt. En het ergste is misschien wel dat we er geen alternatief voor terugkrijgen. Want hoe moeten die clubs vanaf nu dan heten? Denkverenigingen? Denkactiviteitengroep? Club van Denk? Of Denkbezigheidstherapieën? Ik weet niet van jullie, maar ik denk aan een politieke partij... en niet aan een groep mensen die geniepige en slimme spelletjes speelt... om elkaar op de meest sluwe manier uit te schakelen. Als u betere alternatieven heeft voor de term denksport... hoor ik die graag, maar voordat we überhaupt naar alternatieven zoeken... is niet elke sport per definitie een denksport? En heeft dan naast de term denksport stiekem ook altijd de term... doesport bestaan, waar ik niks van wist? En wanneer is het een het een en het ander het ander? Blijkbaar ligt de theoretische grens dus bij een te verwaarloze lichamelijke component. Ik herhaal, het is dus de vraag of een sport een verwaarloosbaar lichamelijk component heeft... voordat het een sport genoemd mag worden. En ik weet niet van jullie, maar als je het hebt over verwaarloosbare lichamelijke componenten... moet ik meteen denken aan darts. Een sport die volgens mij is bedacht door een groep dronken vrienden in een kroeg... die bedachten dat ze met kleine pijltjes hele kleine vakjes moesten raken... en degene die zo snel mogelijk het minst aantal punten haalde, won... Tenminste, daar heeft het wel alles schijn van... als ik die grote bierbuiken zie die tijdens de wedstrijden een biertje drinken. Dan heb ik het over de spelers en niet over de supporters. En waar vinden al die wedstrijden plaats? Juist, in een kroeg. En zelfs dan zal ik blijven verdedigen dat elke sport... ja, ook darts, per definitie een denksport is. Ik zou zelfs willen verdedigen dat alles in het leven een denksport is. Leven, liefhebben, lijden, alles... Dus in plaats van bridgen, dammen en schaken hun verzamelnaam... en vooral hun bedrijf-economische voordelen af te pakken, beste overheid... ken de titel denksport toe aan elke vorm van bestaan... en vrijwaar ons allen van het betalen van belasting. Dat laatste is natuurlijk een grap, want beste overheid, ook ik weet... dat goede regels bedenken voor een grote groep mensen... en zorgen dat zij zich als pionnen daaraan houden... naast het hebben van een mening als beroep... misschien wel de allermoeilijkste denksport is die er bestaat. Wat een prachtige gedachte. Ja, dat was die Zeker. Ik ben dol op dammen. Fijn. Ik <laughs> ben mijn landgenoot. Ik ben een barely... I have a dream. A nation in Britain in a state of Mensen die alleen geloven in het grote, dikke, dikke capper. Ditmaal at your service. Speech van de maand. Ja, het is de laatste donderdag van de maand. En dat betekent tijd voor de speech van de maand. Met hier aan tafel twee liefhebbers van de Betere Toespraak. Onze vaste kracht Jurin van den Berg en Daan de Nee, voormalig speechschrijver van premier Rutte. Heerdag, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, jullie hebben een top drie van toespraken samengesteld. En we beginnen bij de nummer drie. Wie gaat er voor brons op? Ja, dat is uh, de man die ooit nog wel eens gesouffleerd werd... door mijn rechterbuurman voor de, de kijkers op de webcam. Uh, premier Mark Rutte, die uh, een visie gaf op de EU en Europese samenwerking. Brussels serves the member states, not the other way around. And three, a deal is a deal. All of the compromises we have to make...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 Ja, Je ja, hebt uh, al eerder deze toespraak geanalyseerd. En volgens jou was dit ook een, eigenlijk, ja, een soort van oproep... of een sollicitatiegesprek van Rutte voor een uh, Europese stopfunctie? Nee, da daar leek het op, want uh, Europa zit op dit moment best ingewikkeld in elkaar. Er is een groep landen uh, die ook thuis zeg maar, heel veel moeite hebben... met het verdedigen van uh, de Europese samenwerking. En daar geldt overigens Rutte's eigen partij... en Rutte's eigen achterban geld... Uh, geld of, uh, past daar ook onder. Ja. Um, en Rutte die hield hier een speech die eigenlijk heel handig... hem precies midden tussen Frankrijk en Duitsland... met allerlei Europese ambities inzetten En aan de andere kant uh, midden- en Oost-Europa... waar uh, op dit moment het Europese project... Nou ja, op zijn zachtst gezegd een beetje onder druk staat. En um, zoals hij in het einde van deze quote ook zegt... Uh, heel vrij, als heel vrijblijvend geïnterpreteerd wordt... sommige dingen doen we wel, sommige dingen doen we niet. En je zag hier Rutte die... Als ik het goed lees, zei hij van nou, uh, ik kan er keurig midden tussenin gaan zitten. En uh, misschien zou je mij maar eens voorzitter moeten maken van de Europese Raad. Nou Daan, jij bent oud-speechschrijver van uh, Rutte, van Dat de premier. Klopt. Uh, was dit zijn sollicitatiebrief? Nee, nee, nee, nee. Want uh, alle elementen die in deze speech voorbij kwamen, die heeft hij al een keer eerder gezegd. Ja. Uh, daarnaast is hij natuurlijk binnen Europa nu een van de oud-gedienden. Dus hij komt ook nog wel in de positie om nu af en toe wat wijze woorden te spreken. Net zoals bijvoorbeeld zijn Duitse collega Merkel. Wat mij wel opviel aan deze speech is dat het in tegenstelling tot de vorige een onderdeel instaat waar het gaat over waarden. Namelijk Europa is een waardegemeenschap. Dat zag ik wel echt als een nieuw iets waardoor die, uh, Europa naar een, niet, naar een iets hoger plan teelt. Dat had, dat had jij er in jouw tijd nooit ingeschreven? Uh, nee, want daar ging het vooral ook over marktmunt, samenwerking. Eigenlijk gewoon om Europa uh, gaande te houden en in, in een goede sleutel te krijgen. Ja, en, geen... en, en, en nog geen waardegemeenschap. In ieder geval, dus een mooie speech van Rutte, want niet voor niks staat hij uh, op de derde plek. Uh, jullie zijn niet helemaal eens of het een sollicitatie uh, speech was, maar in ieder geval. Mooi gesproken Rutte, maar dat was maar brons. We gaan nu naar zilver. As you can see from this video, it can attack any target uh, through the North Pole or through the, uh, the South Pole. This is a powerful weapon and no missile defense system will be able to withstand it. Ja, we hoorden het al, dit is uh, natuurlijk uh, Poetin. En uh, waarom heeft Poetin het uh, geschopt tot de uh, tweede plek? Daan? Nou ja, ik vind, het is een heel uh, bijzonder geheel wat hier gebeurt. Het is een, een, eigenlijk een soort pitch van twee uur lang. Uh, het eerste anderhalf uur vertelt hij wat er allemaal moet gaan gebeuren... en hoe het land er op dat moment bij ligt. Nou ja, dat gaat letterlijk van uh, sommige wegen zijn niet heel, uh, heel goed... en er zitten wat putten in de, in de weg... Tot aan, uh, uh, we moeten meer uh, betekenen voor start-ups enzovoort, enzovoort. Dit was eigenlijk zijn, zijn State of the Union ja, hè, van Putin. Ja, Zo ja, moet je zijn het zien. Al, zijn een beetje zijn algemeen politieke beschouwing. Ja. En uh, na anderhalf uur wordt ineens een filmpje ingezet waarin even wat, uh, wat, raket, uh, wat raketten worden getoond. Mm -hmm. En uh, vanaf dat moment vind ik het wel, wordt het dan ineens heel grimmig. Terwijl zijn timbre in zijn stem enzovoort verandert niet. Er verandert eigenlijk helemaal niets, behalve dan ineens zeg maar, dat filmpje, inclusief dus die raketten. En dat, uh, ja, het is jammer dat je dat niet via de radio kan zien. Ik zou het zeker aanraden om het een keer op te zoeken. Maar... Ja, want ja. wij hoorden net een stukje van die speech. Die werd dan vertaald door een tolk. En uh, hij, hij, ja, hij introduceert echt een nieuwe kernraket... die de hele wereld kan bereiken. En ja. waar niemand zich tegen kan verdedigen. Ik heb dit stukje gezien. Het was niet alleen een speech. Het was ook een visueel spektakel ja, ja, met uh, achtergrondbeelden. En ja. het was net alsof je naar een soort James Bond film uh, zat te kijken, toch? Ja. Ja. Maar wat vond je er zo, zo bijzonder aan, daar? Want je zegt van... Ja, gaat hij gaat op dezelfde toon door. Ja. Dus eigenlijk een beetje luchtigjes begint hij, bedoel je dat zo? Ja, het, het is een soort van, er zit een soort luchtigheid in die ik niet helemaal kan plaatsen. Want het is in feite gewoon echt koude oorlog retoriek. Het is mm -hmm. echt wapenwetloopretoriek. Um, daarna vertelt hij ook nog dat er een, een onder, onderwaterdrone is ontwikkeld... waar nog geen naam voor is ontworpen. En dat je ook nog een mailtje kan sturen naar de Russische ministerie van Defensie... als ja. je nog een suggestie hebt. Ja, er zit een soort luchtigheid in en een lichtheid... die ik niet heel goed kan plaatsen, maar goed... ik heb ook geen Russische ziel. Uh, maar dat viel mij wel heel erg op. Ja. Nee, die Russische ziel is denk ik de kern hier. Um, ik weet ook van mijn contacten met hele linkse Russen. Dat het zelfbeeld van Rusland is, is altijd geweest. En zal, zal ook altijd blijven volgens mij. Wij spelen een essentiële rol in uh, de wereldorde. En volgens mij wist Poetin dat hier heel erg te raken. Want je moet je ook realiseren, dit was de aftrap voor Poetins... Uh, kortstondige verkiezingscampagne met heel weinig concurrentie. Um, waarin die, in die speech... Uh, Daan en ik hadden het daar had van tevoren over. De mensen in die zaal die zaten zichtbaar. Zeg maar dit was een moment waarop ze zich volslagen comfortabel voelden. Ja, ja. Dit was het vadertje, het vadertje Rusland aller Poetin Poetin met nou ja, ongeloofwaardige uh, science-fiction, want dat was het wel. De Russen beloofden van, jongens, de komende twintig jaar... zijn wij een factor van belang. Ja, precies. Rutte had net een soort van sollicitatiegesprek... voor, voor leider van Europa. Dit was echt alsof Poetin een sollicitatiebrief... Uh, of gesprek aan het voeren was voor leider van de wereld. Despoot en de van de wereld, ja, ja exact. Ja. Nou ja, dat waren de speeches van Rutte en Poetin. Uh, brons en zilver. Dan nu naar degene die goud gewonnen heeft. Uh, wie kan ik het woord geven? Wie, uh, wie gaat zeggen wat de speech van de maand was? Ja, Ik kwam uit op Emma Gonzalez. Uh, een van de scholieren op die Marjorie Stoneman Douglas High School... in Parkland, waar die schietpartij plaatsvond. Uh, zij gaf vorige week in Washington een speech... Uh, die uh, een netto spreektijd had van 1 minuut en 20 seconden. Uh, in totaal 6 minuten en 20 seconden uh, duurde. En uh, wat zij daar deed, was retorisch... Zo ongelooflijk knap, en zeker als je er zelf ook zo emotioneel bij betrokken bent, dat dit uh, ja uh, al die andere wereldleiders kwamen daar niet aan. We gaan even een stukje laten horen. 6 minutes and about twenty seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered. Zes minuten en twintig seconden, zegt Emma... en voor de rest was iedereen op school voor altijd anders. Het leven was voor altijd veranderd. Waarom is dit zo sterk? Nou, het is sterk omdat hier vormen en inhoud bij elkaar komen. Um, dat, we gaan zo, zo nog zien hoe ze dat doet... maar ze kondigt nu alvast van tevoren aan... Um, uh, eigenlijk, zoals je, elk goed verhaal, uh, zo uh, zoals je elk goed verhaal begint in de eerste 14 seconden, weten we al wat de kern van haar boodschap is. Namelijk, nou, wij hebben die 6 minuten en 20, uh, 20 seconden meegemaakt. Die heeft ons leven voorgoed veranderd. En gedurende de rest van de speech neemt ze haar gehoor mee in hoe die 6 minuten en 20 seconden gevoeld moeten hebben. Ja, tweede stuk. 6 minuten en 20 seconden met een AR-15. En mijn vriend Carmen zou mij nooit over piano practice. Aaron Feist would never call Kira, Miss Sunshine. Luke Hoyer would never. Marquin Duque Aguiano would never. Peter Wang would never. Alyssa Al-Hadaf would never. Jamie Guttenberg would never. Meadow Pollock would never. Ja, ik wilde die stilte ook even laten horen. Want we hebben dit stukje ook al ingekort, want haar opsomming duurt uh, ruim een minuut. En Emma noemt dan alle slachtoffers en allemaal jonge mensen uh, die er niet meer zijn. Uh, Daan, wat vond jij daar mooi aan? Ja, het, het, ik heb het uh, zitten luisteren en je krijgt meteen ook tranen in je ogen. Het is een, uh, een afschuwelijke gebeurtenis, maar het is een prachtig verwoorden speech. En de, de stilte die ze laat vallen is zo zwaar... dat je ook merkt dat de, het publiek kan er ook niet heel goed mee uit de voeten dus je gaat op een gegeven moment gaan mensen toch maar wat roepen en een beetje klappen. En, maar ja, uiteindelijk, zij kijkt strak voor zich uit. En laat gewoon die boodschap op de mensen inwerken... Ja. zonder dat je nog weet van wat is nou de pointe van dit geheel. Ja, en ik vind het... Het is retorisch heel, heel knap, want dat gaat aan de ene kant heel erg sterk op gevoel. En aan de andere kant ook op verstand. Want je, je hoort het en je, en je weet ook gewoon van ja, dit kunnen mijn kinderen ook zijn. Dat is denk ik de onderliggende kracht van die March for Our Lives-campagne... Het zit op twee niveaus, heel sterk, dan komt het bij je binnen. Maar het eerste, wat jij zegt, die stilte, ja. die duurt minuten, hè? Ja, ja. ja. vier 4,5. half. Vier, en vier en en half minuut is ze stil? Ja. Ja. ja. Ongelooflijk. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Ja. Maar het sterke ja. is ook dat terugkerende would never. Ja, ja. ja herhaling. Ja. Ja. Nee, precies. En uh, uh, uh, er is nu natuurlijk heel veel discussie over of deze uh, jongeren dat zelf kunnen. Zo'n speech schrijven, zo'n massabeweging leiden, enzovoort, enzovoort. En het kan heel erg goed zijn dat er zich ook. Van alle mensen die die Mars ondersteund hebben, dat ze zich hier ook speechschrijvers mee bemoeid hebben. En He, zo zo'n retorisch element van ik loop al die, uh, al die leerlingen af. En dat would never is een terugkerend retorisch punt. Ja. Ik had het op mijn zeventiende niet bedacht. Uh, en het kan zomaar zijn dat zij dat ook niet bedacht heeft. Nee, dat doet voor goed, mij dat maakt niets niks uit. af. Nee, nee, dat doet voor mij echt niets af aan de kracht van de speech. Want wat zij doet met die stilte, die vier en een minuut. Um, Daan en ik weten het allebei, en, en jullie ook, want je, zit, uh, want je zit achter een microfoon. Stiltes laten vallen op een podium is het moeilijkste wat er is. Vier en een halve minuut stil zijn op een podium is bijna gods onmogelijk. Helemaal als een publiek van alles van je vraagt. En de vastberadenheid en de, het doorzettingsvermogen waarmee zij daar staat... dat heeft mij echt geraakt. Ja, en die Emma González houdt dan vier minuten stilte en zegt dan het volgende. Sinds de tijd dat ik hier kwam, zijn het 6 minuten en 20 seconden. De schutter heeft schieten En zal abandon zijn rifle Blend in met de studenten as ze escape en free voor een uur voordat wordt gearresteerd. Fight voor je lives voordat het iemand anders job. Ja, Emma vertelt hier dat het nu zes minuten later is. De schutter laat zijn geweer achter, mengt zich tussen de leerlingen. En het zal nog een uur duren voordat hij wordt opgepakt vecht voor je leven. En daar sluit ze dan mee af. <kliek> Fantastische speech. Ja. Maar wat was de impact van deze speech? Nou, die was enorm. Um, de impact van deze beweging is heel groot. Uh, maar de impact van deze speech... en de, ik moet zeggen, er waren nog twee uh, of nog twee jongeren... die een vergelijkbaar indrukwekkende speech hielden. Een meisje van elf, uh, dat het buitengewoon sterk verwoordde uh, En een meisje uh, van 16, 17, die overgaf op het podium... omdat ze overmand werd door emoties en daarna weer doorging. Wat hier zo krachtig aan is, is dat deze leerlingen... terwijl misschien de generatie boven hen gewend is aan dat, uh, aan dat geweld... deze leerlingen zeggen van, voor ons is dus de opdracht... om ervoor te zorgen dat wij de laatste slachtoffers zijn. Ja. En uh, dat heeft Emmert González in deze speech volgens mij gedaan... ons meegenomen in hoe het voelt en gezegd van nou, nu moeten we voorkomen dat dit ooit nog een keer gebeurt. Daan, hoe knap is dat van eigenlijk toch een jong iemand... Ja, en die dit... zo hard geraakt is en dan toch zo sterk kan staan? Het is natuurlijk fenomenaal wat hier gebeurt... en, en, en ongelooflijk knap hoe zij, dit, uh, hoe, hoe zij dit doet. Zij is als het ware echt letterlijk nu een stem geworden van een hele beweging... En wat Jurjen ook net zegt, van ja, er zit een andere filosofie onder... dan zeg maar, de oudere generatie. Dus zij moet als het ware een nieuw terrein winnen. En dat doet ze op een ongelooflijk sterke manier. Niet alleen qua uh, inhoud, maar ook qua vorm. Die speech is gewoon echt fenomenaal. Ik vind het echt een van de mooiste dingen die ik sinds jaren heb gezien. En ik, zou hem ook, ik, ik koester hem ook echt. D dit doet me echt iets. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Fantastische speech. Emma Gonzales Dankjewel Jurjen van den Berg en Daan Neef. Moving <Savior> oui. to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of. Thank you.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 Van Keek, toch? Of niet? President of the United States, dat bedoel ik. Dat bedoelde ik. Ja, is wel. Tijd om te gaan wedden, maar Patrick moet weg. Ik moet een fietsen heeft... naar het lagerhuis. Ja. Nou, dan weet ik wel in mijn eentje. Gisteren ging het over CV-ketels. Over drie jaar mogen ketels alleen nog worden ingeruild voor een hybride systeem, een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. En dat kost een bom duiten, dus vroegen we Doekle Terpstra, de baas van de installatiebranche, of er nu een run op CV-ketels komt. Verlangen vandaag en morgen helemaal niks? Nee, ik denk dat ze naar andere alternatieven gaan kijken. Ja, nou Donkler en ik wist het zeker, er komt geen run op cv-ketels. De redactie heeft inmiddels een rondje gebeld met installatiebedrijven... en daaruit blijkt dat er inderdaad geen sprake is van een run. Het is daar business as usual, dus wij willen beiden of niet, zo zou je het kunnen zien. Goed, dan door naar vandaag. En ik wet met onze eigen Roelof de Vries, a.k.a. Roelof van de Redactie. Roelof, goedemiddag. Hey, hallo, Willi. Hi. Ja, je geniet van een, een, een kleine mini-vakantie. Je bent in Belfast. Een welverdiende vanavond, mini-vakantie. Een welverdiende ja. mini-vakantie. En daar ga je vanavond naar een dartswedstrijd. Um, een dartswedstrijd. Ja, ik weet dat jij niet heel gek bent op natuur. En dat je in, in je vakantie liever na, naar steden gaat. Maar dit is wel de overtreffende trap. Een kleine ruimte, en schuimend bier, luidruchtig publiek. Ik geloof wel 12.000 ja, 12 man op elkaar geperst. Ja, het ja. is die zomere wedstrijd. Het is de Premier League of Darts. Het is op één na belangrijkste darts van de PDC. De belangrijkste bond. En het is een soort reizend circus door heel Europa. En vanavond uh, in speelronde acht... Van negen doen ze dus Belfast aan. En ik ben erbij. En het is een beetje teleurstellend. Want ik had eigenlijk gedacht dat er de hele dag. dat ik hier Nederlanders zou zien in wortelpakken. en uh, ja. die dan schreeuwen. Maar we zijn met z'n zes en we zijn de enige. Dus we, ik sta een beetje voor lul in mijn sinaasappelpak. Maar verder uh, is het wel gezellig. Kortom, jij bent voor Raymond van Barneveld. Verwacht ik zo en niet voor Mighty Mike. Die speelt tegen Van Gerven vanavond, ja. de kraker. En ja. Ja, natuurlijk ben ik voor Van Barneveld. Ik bedoel, dat is de, daar ben ik mee opgegroeid. En van Gerven die heeft natuurlijk de uitstraling van een nat puddingbroodje. Dus die wordt dus helemaal kapot gegooid vanavond. <laughs> Heb je hem al ergens gezien, Barney in de verte? Heb je al gezien of hij aan het trainen is? Nee, of? nee nog nee, niet. Nee, nee Barney die, uh, komt altijd uh, vlak, vlak voordat hij moet spelen aan. Want die, Zit het liefst in Den Haag bij het Vraatje. Daar heb je een lekkere bakje koffie, zegt hij altijd. Ja. Dus die uh, wordt vlak van tevoren ingevlogen. Uh, dus die, die, ik heb hem nog niet gezien. Je, je weet wel veel van hem, hè? Ben je, ben je echt een groot fan? Ja, ik volg die man al jaren. <lacht> dus ik voelde als zijn tweede vader. <lacht> ja. ja. Goed. Ja. Um, ja, jij, gaat, uh, jij gaat kijken of je hem kan vinden ergens vandaag. Maar dat zal nog lastig worden. Um, uh, ik weet niet of je, of je Mighty Mike van Gerben al hebt gezien... Is die er al? Nee, nou, dus, daar dus ben ik ook niet naar op zoek. Dat draai ik gewoon weg. Nee, nee, nee draai ik dus het gewoon gaat weg. echt om, om één man, Van Barneveld. Ja, Oké. Okay. Ja, je gaat op ja. zoek naar Van Barneveld en wij wedden om het volgende. Namelijk, ga jij met de beste man een foto maken? Of, oftewel, gaan we een selfie zien van jou en Barney? Een selfie? Ja, dat, ja. dat moet sowieso lukken. Sowieso vanavond natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Dat moet toch wel lukken. Beetje name-dropping. Ik ken Patrick Lodiers. Ik ken Sven Kokkelman. Tuurlijk, daar kom ik <laughs> overal door. <laughs> Goed. Ja. Nou, Dat is dus de weddenschap. Roelof, jij gaat vanavond met Remo van Barneveld op de foto. Dat willen we natuurlijk wel zien, het bewijs. Dus die moet je wel even ja, op onze nee, Facebook zeker. zetten van de Nieuws BV. Absoluut. Ja, ik denk eigenlijk persoonlijk um, dat je weer zo'n een ja, klein zal weer niet. beetje ja. last hebt... van uh, de welbekende zelfoverschatting. Uh, dus ik, ik, ik, ja, ik, ik, ik vraag het met ten eerste af. Ja. Ja, dus ik, ik zeg gewoon nee. vertrouwen weer. Ja, ik zeg dat het je niet gaat lukken. Goed. Wij wat werden, krijg ik van je dan? We willen om een biertje natuurlijk. Of een krat, wat je wil. We willen gewoon om een krat. Ik. Fijn. Fijn, dat is goed. Uh, je hoort van ons morgen en we zijn heel erg benieuwd. Roloff, veel plezier vanavond, dat sowieso. Baria Bay! Ba Roloff van de redactie is de sinaasappelpak. Het wordt mooi. Goed, zometeen uur twee met veel meer moois. Met natuurlijk het Lagerhuis. Patrick is nu op zijn fietsje naar de studio.